Jongens, kom kijken, de wagen staat voor. De dieven worden weggereden. Daar zie je die jongens hun handen gepoeid. Die heus niet het ergste deden. Waar is het een jongetje lang werkeloos die het deed, daar hij niets kon verdienen. Nou, dan zie je de moeders staan aan het station. Die stil in een hoekje staan grienen. Lach nooit als je die wagen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 Denk maar alleen wat hij heeft gedaan, tot morgen mijn oog gebeurt. Als je die wagen ziet staan, je kunt hem gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan, het morgen mij ook gebeuren. Het is hier al de dief die de wagen in gaat, en dat is natuurlijk weer het mooie. Het zijn soms die jongens die geen dienst willen doen. En die ze door maar in gooien, maar hij die vermoord en die geld is bloer. En wordt steeds die schande vermeden. Hij wordt heus niet in die wagen vervoerd, maar in zijn eigen databra weggereden. Lacht nooit als je die wagen niet staan, je kunt hem verrust wel de